Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. Het KNMI heeft code geel afgekondigd, kan in het hele land glad worden. De gladheid kan aanhouden tot en met de ochtendspits. In Zuid-Holland en het westen van Noord-Brabant wordt nu al gestrooid. Alleen in een smalle strook langs de kust en op de Waddeneilanden eilanden zal het boven het vriespunt blijven. Reddingswerkers hebben nog drie lichamen geborgen na de vliegramp met de vlucht van Air Asia. Dat vliegtuig verdween vorige week zondag bij Borneo in zee. Er zijn nu 34 slachtoffers geborgen. Aan boord waren 162 mensen. Bergingsteams hebben vandaag ook een vermoedelijk onderdeel van het vliegtuig gevonden. De Vlaamse Syriëganger Jujun Bontink is met zijn vriendin aangehouden op de luchthaven van Brussel. Hij stond op het punt om naar de Turkse badplaats Antalya te vliegen. Veel moslimstrijders reizen vanuit daar door naar Syrië. Bontink zegt zelf dat hij in Turkije met vakantie wilde. Bontink zat in 2013 vast op verdenking van terrorisme. Hij was dit jaar naar Syrië vertrokken waarschijnlijk om aan de jihad deel te nemen. Burgemeester de Blasio van New York heeft opgeroepen tot verzoening. Hij deed dat tijdens een herdenkingsdienst voor een omgekomen politieman. Tijdens zijn woorden waren er opnieuw politiemensen die zich omdraaiden uit protest tegen de burgemeester. Veel politiemensen vinden dat de Blasio de politie niet heeft gesteund tijdens de protesten tegen politiemensen na de dood van twee ongewapende zwarte Amerikanen. De burgemeester van een Servische stad waarschuwt voor bedorven taarten. Ruim 18.000 afgekeurde taarten zijn meegenomen van de gemeentelijke vuilstortplaats en worden nu te koop aangeboden. Woensdag viert de Servische Orthodoxe Kerk kerstmis. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur in het binnenland tot rond of net iets onder het vriespunt. Morgen overdag wolkenvelden en wat zon. Het wordt in de middag hooguit 4 graden. Dinsdag droog en wat meer zon.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 En uh, qua studie en werk, wat zou je het liefste doen eigenlijk op dit moment? Uh, op, het moment op het moment ligt mijn droom. Uh, ik heb een plan opgevat eigenlijk no. om een bijbenschool te gaan doen. En daarna een, uh, of, of, en een ja. DTS, of misschien andersom, net hoe het uitkomt. En dan uh, fulltime te gaan evangeliseren in Nederland. Maar ja, ja, dat zou wel heel mooi zijn. Dat zou wel heel mooi zijn, maar ja, wie gaat me onderhouden daarin. En uh, ja. ja, wat uh, kan je voor de luisteraars vertellen, wat is een DTS?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 Ja, precies. Dat ze dat, nagaan, die, ja, uh, precies, dat, mee bezig zijn die, inderdaad. Ja. En uh, toen uh, gingen ze eerst naar Nessen, omdat daar heel veel jongeren op vakantie gaan, hmm. voelden ze daar een, di een ding om de straat daarop te gaan. En zodoende is het uitgegroeid naar na, na, ja. dat ze er nu ja, in Lelystad staan of, in, uh, of hier in Alem, zo, ja. Hmm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 Een twistelijke conferentie waar je vier dagen, vier dagen zit en dan alleen maar ja, studie krijgt over je geloof, gaat zingen over het geloof, en aanbidding en dat soort dingen.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 Ja, moet je leiden een heel ander leven zonder God eigenlijk, hè? Je, je ja. had van bepaalde muziek, zei je net al. Ja, dan had je misschien een andere levensstijl gehad waarschijnlijk. Ja, zeker. Zo erg dat je zegt dat je zelfs niet meer zou leven, echt waar? Ja, ik denk het wel, want uh, ja, ik ging ook met verkeerde, ja. ik verkeerde mensen om uh, toen, toen ik jonger was, dus uh, ja. Ja, ja. Dus uh, de groep waarin een jongere zich begeeft is voor jou uh, heel belangrijk, denk je? Ja, ja, ja. zeker.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 Ja, ze moeten dat, ja omdat je dat zegt, dat zit dan midden in je, ja hoe moeten midden dat daar in. Je, Jij je, je, je, je slok dan ja, hem, ja, dat zoch goed. Ja. Ja, dan, ja, dan denk ik ze ook je hart, dus ze dus gaan van alles uit. Mm. En, uh, nou, ja, ze, ik lag daar uh, op de eerste hulp, goed onderzoek. En uh, nou, toen uh, kwamen ze erachter door, uh, door mij wat medicijnen te geven. Een soort, ja, uh, een soort, ja wat is het? Een soort melkachtig uh, vloeistof.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 Zeg maar even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 Taking me back